En een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De SP wil wel meedoen aan een volgend kabinet, maar niet als aanschuifpartij. Dat heeft partijleider Marijnissen gezegd op het digitale congres van de SP. Ze bedoelt ermee dat de SP zijn stempel moet kunnen drukken op het beleid. Een volgende regering moet volgens Marijnissen een sociaal antwoord hebben op de coronacrisis... die volgens haar tot meer ongelijkheid heeft geleid... Ook het conflict met de jongerenorganisatie Rood kwam op het congres ter sprake. Maar moties om Rood weer in de armen te sluiten haalden het niet. Gewapende mannen hebben gisteren een kostschool voor jongens aangevallen in het noorden van Nigeria. Van de 800 jongens is de helft spoorloos. Gevreesd wordt dat ze zijn ontvoerd. De aanvallers kwamen aan op motoren en gingen de school binnen nadat ze een beveiliger hadden neergeschoten. Binnen konden ze meer dan een uur lang hun gang gaan voordat de politie kwam... Er is nu een grote zoektocht gaande naar de vermiste jongens. In het noorden van Nigeria worden vaker mensen ontvoerd voor los geld. Een Amsterdammer zit vast op verdenking van een mislukte plofkraak in het zuiden van Duitsland. Hij was lid van een zogenoemde Audi-bende die in gestolen Audi's naar Duitsland reed om plofkraken te plegen. De Duitse politie was de bende op het spoor en greep in oktober 2018 in... bij een plofkraak in de buurt van München. Vier verdachten werden opgepakt en kregen in Duitsland celstraffen tot 12 jaar. De 28-jarige Amsterdammer wist als enige te ontkomen. Het is onduidelijk hoe de politie hem nu heeft gevonden. De man wordt uitgeleverd aan Duitsland. FC Groningen heeft zijn positie in de subtop van de eredivisie verstevigd. De Groningers wonnen op eigen veld met 2-0 van RKC Waalwijk.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 Met men News. Entertainment for you. Met de lang vervlogen jaren. Om het precies te zijn, 1976. En dat allemaal hier vanaf de tolweg 10 in Zandvoort. Is dit het tweede uur van Entertainer for you? Ik zou zeggen welkom. En ik hoop dat je van je weekend geniet. En sowieso hier met de lekkerste muziek natuurlijk. Op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk DAB Plus 6A. En natuurlijk op de kabelkranten televisie, ja, die moeten we niet vergeten. En we hebben weer iemand in de uitzending, Jordi, een hele goede avond. Goedenavond, goedenavond. Goedenavond, de Oda aan de vrouw. Ja, zo is dat. Ja, <laughs> hoe ben je er helemaal op gekomen? Nou ja, ik zou je vertellen, ik, uh, mijn producer belde mij op en die zei, joh, ik heb wat leuks leggen voor je. Dus uh, nou ja, ik ging heen. En toen, uh, ja, toen hoorde ik dit liedje en toen dacht ik bij mezelf, bij mezelf, ja, dit is het juiste liedje op het juiste moment. Ik ga nu een jaar samen met mijn vriendin. Ja. En uh, dit is het juiste liedje op het juiste moment. Oké, okay. dus eigenlijk, eigenlijk een beetje een klein, klein beetje privé uh, zaken erbij. Ja, zo is het. Ja, en dat uh, het heeft geholpen of niet? Als je niet ah, geholpen hebt, laat het dan maar. Nou ja, dan zullen we het maar laten dan. Hey. Maar uh, ja, het, uh, het gaat goed met het nummer? Nou, hij loopt, uh, hij loopt als een trein, dus uh, ja, het gaat, uh, het gaat supergoed. Ja, en uh, ja, heb je daar zelf ook nog een klein beetje inbreng gehad? Of... Uh, nou ja, kijk, uh, ik heb een goede producer, een goede tekstschrijver, een goede plugger, uh, weet je, gewoon goede mensen om me mensen. Ja. Die, uh, ja, die, die, die weten wat ik, wat ik wil en uh, ja, ja, weet je, dat is gewoon top. Ja, nou ja, dat is die klik moeten zijn, hè. Ja, toch. Ja. En uh, ja, weet je, nu met Dennis gaat het ook goed, dus uh, ja, top. Ja, nou ja, ik uh, zou haast zeggen van ja, een goede keus. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik weet niet... Uh, ja, als je nee, eenmaal nee, een sterk team om je heen hebt gebouwd, dan, uh, dan moet je dat zo laten. en Dan moet je het niet meer veranderen. Nee, inderdaad. Hey, um, maar, uh, maar heb, je, heb je nog wat, uh, ondanks deze tijd, nog wat uh, nieuws op de plank leggen? Wat, uh, wat binnenkort uitgekomen uh, na de kerst en oud en nieuw? Of, uh... Nou ja, eigenlijk zou dit liedje, die zou eigenlijk in mei uitkomen en dan uh, begin mei en dan eind mei het album. ja. En dan, uh, maar ja, goed, ja, door de corona is het allemaal uh, ja, niet zo gegaan. Nee, dus. dus, dan, dus uh, nu komen ja, er al alleen singles? Nee, nee, we hebben het helemaal verplaatst naar uh, oktober, waar we het doen. Maar goed, ja, nog steeds de corona, dus ik heb gezegd, ja, luister, ik wil wel wat van me laten horen. Dus ik heb uh, de single uitgebracht en het album die komt uh, februari, maart. Dus, ja, ja. Hopelijk als het weer een beetje voorbij is. Ja, ja dat hopen we dan inderdaad. En uh, ja, dat alles weer een beetje normaal gaat rijden en zeilen. Ja. Dat we, ja, in ieder geval met ons leven weer verder kunnen. Ja, zo is dat. Want het is al klote genoeg deze tijdje. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, ja, het is sowieso een vreemde zaak. De kerst zo een beetje leeg, oud en nieuw. Ja, het is allemaal anders. Nou, weet ik niet. Ik, ik doe gewoon mijn dingen. Ik, ik ben niet zo heel bang en uh, ik, doe, ik doe gewoon mijn dingen. Ja, zo is het. Hé, hey, Jordi. Ik denk dat jij hem gewoon lekker aan kan kondigen. De oude aan de vrouw. Ja, super. Ik ga zo lekker Ajax kijken. Dus uh, dat is wel mooi. <laughs> nou, lieve, lieve luisteraars, eerst, uh, ja, bedankt uh, voor jullie tijd. En uh, bedankt voor jouw tijd. Ja, graag gedaan. En, ja, uh, hele fijne dagen. ja Jij ook, natuurlijk. Geniet ervan. en uh, Ja, dankjewel. En dit is mijn nieuwe single, Jordi Carrero, Oude Hanenvrouw. Dankjewel, man. Hé, hey, groetjes. En uh, hopen yo, dat ze winnen. Yo. Hoi, hoi. Yo. Daaraan. Je voelt de kracht Zij is de ideale vrouw Je raakt eraan. Ze gaat met je mee Het lijkt alsof je staat te zweven. Zij de vrouw waarmee je wilt leven Ze gaat met je mee Zo heerlijk met z'n tweeën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 中文字幕志愿者 Fumes. Ja dat was hij dan Jordi, Jordi Carrero en Oda aan de vrouw. En we gaan nou naar Show Eddie Weddy en Under the Moon of Love. Oude, oude, wat, ja oude, ja, uit de jaren zeventig. onder the moon of love, show Eddie Weddy. En uh, ja, zoals uh, altijd hebben we iemand aan de telefoon. Als je en ik aan het wonder denkt. nu Nieuwkamp. Of als je samen aan het wonder denkt. Ja. <laughs> zei ik het een beetje goed of niet? Hallo, ja dat ging eigenlijk heel erg goed. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Hey. ja, ik zou zeggen goedenavond. En uh, ja... Hoe is het met jou eigenlijk? Ja, het gaat goed met mij. Wij zijn lekker druk bezig. Ja. Dus uh, zou je denken, waarmee dan? Uh, wij uh, maken een kerstshow. Aha. Mm, dat is leuk. Ja. Dat is in, in plaats van alle optredens die we normaal gesproken in december doen, want dat is de normaal drukste maand van het jaar. Ja. Met alle kerstoptredens. Nou, en nu zijn wij thuis, uh, hebben we een kerstshow in elkaar gezet. Ik heb... Iets van 33, 34, 35 liedjes gezongen, traditionele kerstliedjes en de moderne. En daar hebben we hele mooie beelden achter gezet, dus het wordt echt een video-kerstshow. En, en dat doen we hebben... via YouTube? Nee... Nee, nou, nog niet. Dan moeten we even kijken. nog. Oh, okay. Tot nu toe uh, zetten wij het op een uh, USB-stick. En die, worden, die, die hebben iets van 17 uh, opdrachten nu al binnen om een uh, show van een uur te maken. En dan helemaal gepersonaliseerd op, op degene die dan de, de aanvraag doet. En de, de meeste zijn dan van zorglocaties waar ik door de week naar werk ja. met, uh, met de muziek. Ja. En die, die kennen mij, ik ken hun, dus ik weet ook een beetje wat de mensen daar willen horen. En zo is er een groep jongeren die wil graag een beetje stevige muziek. Dus dan nou, gaat natuurlijk de, de, de, de poppy uh, kerstkertjes zingen. Ja, ja. Er is een locatie met mensen met dementie. Dat zijn met name, voornamelijk Nederlandstalig, anders begrijpen ze er niet zoveel van. Ja. Dus zo kun je alles individualiseren. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En zo blijven wij mooi bezig met de muziek. Ik hou mijn stemmen getraind. Ja, zo is het, dat is ook belangrijk. Ja, dat ja, best wel. Want ja. dan, uh, ja, hm, hij, als je dan niks te doen hebt, dan kun uh, je merken dat uh, of, ah. er lastig wordt. Maar het blijven trainen is toch wel fijn. Hè? Zo blijven wij allebei een beetje ook in de running. Mijn man en ik die doen dit ja. allemaal samen. Dat ja. ja, is gewoon leuk. Ja, en zeker als je dat samen gaan doen, toch? Ja, dan, wij werken daar samen en hij is heel erg technisch. Ik niet. <laughs> Ik zing en uh, voor de rest uh, nou ja, ja. doen we dingen wel ja, samen. Het te te technische vlak moet je altijd aan de man overlaten, toch? Altijd weet ik niet, maar. <laughs> <laughs> maar het plan is dus nu ook om dat uh, vandaag Nou, vandaag gaat het niet meer lukken, maar morgen of begin van volgende week op Facebook te zetten: dit, dit plan van die kerstshow. En dan ook eens te kijken of andere mensen daar ook belangstelling voor hebben. Want hij is zo ontzettend leuk geworden. Ja, en, en, en, en natuurlijk altijd eventjes ja, een leuk duimpje erbij. En een leuk verhaaltje erbij. Ja, wat je ervan vond. Ja. Ja. In plaats van dat je nu naar een restaurant zou gaan met kerst om uit, uit eten te gaan... is het misschien dan nu een idee om te zeggen... Nou, mensen blijven allemaal thuis. We hebben thuis een kerstdiner. En daarom bij een prachtige muzikale kerstshow van Annette Niekamp... Ja, want uh, ja, het, ja, ik bedoel, we, we kunnen allemaal een beetje. Uh, we hebben bijna allemaal wel een, een smart TV thuis. En uh, ja, daar staat uh, echt wel YouTube op. Ja, en wij hebben een uh, TV van uh, heel wat jaartjes oud. En dat lukt ook. Ja, nee, daarom zeg ik, maar ik bedoel, dan kan je lekker streamen via, via YouTube, via je televisie. Dus je hoeft niet op je telefoon uh, met een bril op uh, te gaan zitten kijken. Weet je. Dat, ja, je kan ook natuurlijk op je tablet of uh, ja. Het is allemaal net even iets groter als je, als je telefoon. Maar het is niet nodig ja. om het op, op je telefoon uh, nee, te je bezichten. Op je, je tv-scherm is veel mooier. Ja, natuurlijk. Dat is leuk. Ja, ja, ja. Zeker. ja, want de laatste keer was je ook hier trouwens. Nog met uh, het nummer Vincent. Ja, dat was nog in januari. Ja. je dat nog, Frit? Ja. Ja, ja ik, had, ik had even opgezocht. Volgens ja. mij was dat 4 uh, januari. Mm, ja, het, zou zo, uh, het, is, het was in ieder geval een begin, ja. En ook nog alles in kerstsfeer en zo, dus dat was gewoon ja. gezellig bij jullie. Ja, dat, uh, daarom zeg ik ook, uh, ja, hoop uh, de volgende keer, uh, ja, toch nog uh, met een, uh, een nieuwe ziel of album of, uh, ja, ja. Je had toen al een album uitgebracht, natuurlijk. Met, uh, met Vincent, was dat? Of was dat net daarvoor? Nee, nee, nee dat was geen album. Ook niet net daarvoor. Nee, dat album is al geweest in 2008. Oké. Okay. Dat is heel lang geleden. Maar ja, weet je, ik heb niet zo heel veel belang erbij om daarom een album allemaal te gaan zetten. Ja. Nee, nee, ja, er waren inderdaad wat, uh, wat nummers, zeg maar, in dialecten. Um, eentje stond op dat album, een dialectnummer. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja. En nu, dit kerstnummer, wat ik nu uitgebracht heb. Die, uh, de muziek zul je uiteraard herkend hebben, van Have Yourself a Merry Little ja, ja, ja, klopt. Ja, en uh, die tekst heb ik dan wel geschreven in het Nederlands en in het dialect. Ja. Dat dialect, daar is het mee ontstaan. Oké. Okay. Um, heb je nog tijd? Ja, natuurlijk. Heel kort. Ja, ja. Um, 2018 uh, in, uh, wat was het, november, of zo werd ik gevraagd om voor FIV Oost. Dat is de grote regionale zender hier in Overijssel, waar ik woon. Ja. Die hebben mij destijds gevraagd om tijdens de kerstnachtdienst, die op tv uitgezonden zou worden, om daar de muziek te gaan verzorgen. Nou, dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. En in het dialect, in ja. het Salans of in Twins, wat je hier in de streek hebt. Ja, ja. Nou, dat vind ik fantastisch om te doen. En toen mocht ik dan naast de verplichte kerst, de traditionele kerstliedjes... Hè, ...die ik met een paar kleine kindjes heb gezongen, mocht ik dan één vrije nummer kiezen. Nou, toen had ik dan van Herfje zelf bij Weer Christmas gekozen met dan mijn tekst. Ja. En nou, dat ging zo leuk en ik kreeg daar zoveel mooie reacties op... En het is uh, meerdere keren uitgezonden. Ik, ik, daar, hier, moet ik wat gewoon, hier moet ik wat mee gaan doen. Dus ja. Toen heb ik daar in 2019 een Nederlandse tekst op geschreven. Als je samen aan het ronden denkt. Met de bedoeling om dat ook in 2019 uit te brengen. Okay. Maar toen bracht ik dus Vincent uit over de jongen die uit de kast komt. Ja. En dat was november, geloof ik, ongeveer begin november. En toen was het toch een beetje qua tijdsbestek niet zo handig om daar gelijk achteraan nog weer een single uit te brengen. Nee, klopt. Dat is te snel op, op elkaar. En dat zou misschien ten koste kunnen gaan van een... van het andere nummer, ja. Ja, een van de beiden zou daar onder lijden. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Zonder van alle tijd, geld en energie. En uh, nou, uit, uiteindelijk hebben we toen wel, omdat ik wel wist dat het toch niet door zou gaan, heb ik wel een vaste videoclip opgenomen dat was dan uh, net na kerst want toen waren we klaar met alle optreden dus toen konden we gelijk de derde kerstdag de videoclip nog opnemen en in een restaurant in uh, Helledoorn hier in de buurt en dus alles lag klaar ja. om het dan vervolgens in 2020 uit te gaan brengen en als ik dan nu de tekst weer doorkeek weet je zo, ik denk dat kan, het is nog meer van toepassing op, op nu dan misschien wel op vorig jaar want wij leven in zo'n rare wereld ja, ja, soms wel ja. bizar ja, ja, ja. eigenlijk. Um, wereld waarin toch veel spanningen zijn. een wereld waar een heleboel niet, niet meer kan. Je moet soms oppassen wat je zegt. Ja, nou ja, inderdaad. Ik, ik, zing, ook, uh, ja, ik zing ook een stukje over. Van hoe mooi zou het zijn als je met allen door één deur kunt. He, metaforisch gesproken. Van hoe ja, ja, ja, ja. Het zou het zijn als je een ander zomaar een hand kunt geven. Uh, in, in de zin van, we zijn samen sterk. Ja, nou ja, inderdaad. Ik, ik snap uh, heel goed wat je bedoelt. Alleen, ja. de, de, tekst, ja, de tekst klinkt heel, in, uh, heel eenvoudig, maar er zit een heleboel diepgang in. Ja. Als hij wat meer uh, diepte wil. Ja, ik... Ja, dus daar ben ik heel blij met dit nummer. Ja. Ik, uh, ik uh, moet hem, uh, ja, eigenlijk gaan draaien. Ja, doe maar. <lacht> Leuk. <lacht> dus ik zou zeggen, uh, ja, kondig hem lekker aan. Mag in dialect, mag ook... Uh, wij gaan in ieder geval de uh, gewone versie draaien. We gaan het Nederlands doen. Voor alle luisteraars van Zandvoort FM. Wil ik zeggen, dit is de allernieuwste single van Annette Niekamp. Als je samen aan het wonder denkt. Ik ga jou hele fijne dagen wensen, Annette. Met Jij ook, de... Fred. Dankjewel. En uh, ja, thuis van ons ook natuurlijk. Ja, en hopelijk, uh, hopelijk tot gauw. Oké, okay, blijf gezond. Ja, jullie ook. Joes, Goed weekend. Doei doei. Hoi. Meest is voor iedereen op aarde waar jou thuis ook is. je samen aan het wonder denkt. En we gaan lekker verder met, uh, ja, een andere, andere, andere, andere. Ja, Jeffrey Carvers en uh, hij over wat je zegt, nou, ja, dat ben je zelf. Wat je zegt, ben je zelf, zeiden we vroeger altijd. Wat je zegt, wat je vindt, heeft van doel met wat je Heeft gestaan Wie je bent En wat je vindt. Heeft van doen met wie je moeder Heeft bemind Hoe je leeft en waar je Staat Meestal een gevolg van op wel wat je gaat Bitch Jeffrey Kappers zijn Wat Je Zegt. En we gaan lekker verder met Danny Braaf. En straks heb je spijt.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 Dan was ik achteraf nog iets zo slecht. Jij gaat nu weg, je hebt die keuze gemaakt, maar kom. Denny Braaf, en straks heb je spijt. Nou, ik nog niet. Ja, dadelijk om acht uur, als het overweging. Ja, En dat allemaal hè, hier op de tolweg 10A in, in Zandvoort. En natuurlijk hebben we ook iemand in de uitzending. En dat is natuurlijk Perry Zuidon. En hele avond. Hele goedenavond, Perry. Daar zijn we wow. weer. Ja, ja, inderdaad, gezellig. Ja, met een nieuwe single. Ja, we hadden zoiets van... Uh... Mensen zijn op dit moment uh, toch allemaal een beetje van, uh, nou ja, waar, waar, wat, waar gaan we naartoe? Wat, wat, moeten we, wat moeten we nou? En ik had zoiets van, nou weet je wat, ik ga schek gek doen. En ik kom gewoon met een heel vrolijk fietje om een beetje te proberen de mensen een beetje vrolijkheid te bieden. Ja, en dat is gelukt. Dankjewel. Ja, ik bedoel, uh, ja, inderdaad, uh, het is ook een tekst dat je zegt van, ja, natuurlijk, hè? Huh? Iedereen ja. wil gelukkig zijn, ja, zo is het. Inderdaad, zo is dat ook. En uh, ja, geluk zit hem vaak toch in, in kleine dingetjes. Ja, heel vaak en, wel. Uh, nou ja, die, die moeten we nu uh, voornamelijk in, in huiselijke kring zoeken. En als we dat uh, dan doen, dan uh, ja, kan ieder mens toch ook gewoon gelukkig zijn. Ja, ja, misschien, uh, ja, misschien is het ergens goed voor, zeg ik altijd. Inderdaad, dat, uh, dat, dat deel ik mee. Eh, want, uh, ja, het, het is niet allemaal, alles is negatief natuurlijk, maar... Ja, soms gebeuren dingen en soms kun je daar ja, toch wel een positief iets uit halen. Zeker weten. En ik denk dat het voor een hoop mensen ook een, een, goede leer, een goed leermoment kan zijn. Ja, ja, voor velen wel. Ja, absoluut. Ja. Hey, en uh, wat, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten van jou? Want uh, je gaat uh, lekker in een, een rap tempo door, om het maar zo te zeggen. Ja, absoluut. We, zijn, uh, we hebben echt een koers ingezet om uh, ja, toch proberen... Uh, een beetje de, de, de naamsbekendheid van Zuidam uh, wat, uh, wat groter te maken... dan de regio waar ik zelf vandaan kom, Rotterdam. Ja. Uh, dus ja, we brengen op dit moment met, met regelmatig singles uit. Toevallig hebben wij gisteravond, dat is geen officiële single... maar hebben we wel ook een nieuwe videoclip uitgebracht op YouTube. Uh, uh, en Eigenlijk op de, op de single die we nu hebben uitgebracht... Er stond ook een tweede track, Tranen en de Zon, een liedje geschreven door Pierre Carter. Ja. En daar hebben we een videoclip zeg maar, bij gemaakt, dus die is nu ook op, op YouTube te zien. Uh, en ik moet zeggen, dat is het wel voor. voor uh, het jaar 2020. En uh, voor uh, eigenlijk 2021 staan er zeker ook al wel weer plannen op stapel. We gaan in het voorjaar weer met een nieuwe single komen. In de zomer gaan we ook weer met een single komen. Uh, we hopen dat er dan inmiddels ook alweer wat meer kan uh, qua evenementen. Dus dan uh, ja. wat kleine evenementjes gaan we dan organiseren. Dus we zijn lekker druk bezig. Ja, ik hoop inderdaad dat de zomer wel uh, uh, ja, wat goeds brengt. Hè? Zodat we in ieder geval ja. alle nadigheid een beetje kunnen vergeten. Inderdaad, dat we, kijk, we, we weten eigenlijk al zeker dat, dat de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen we nog een beetje in dezelfde ja, vaart verder gaan. Maar ja. laten we alsjeblieft hopen dat uh, medio april, dat we, dat, dat we weer iets meer mogen. Laten het dan nog niet de hele grote evenementen zijn, hoe graag we dat ook willen. Nee, maar, ja. ja. Dat we in ieder geval weer kunnen gaan opbouwen naar, uh, naar iets moois. Nou, ja, laten we zeggen, een, een lekker klein houden, 100 man, weet je wel. Ja. En zo'n huiskamer, ja. ja, hoe zeg je dat? optreden. Ja, inderdaad. Gewoon de wat, wat kleinere zaaltjes, maar dat, ja. dat de, de cafés, dat de horeca bazen weer, weer wat kunnen verdienen, dat er... Ja, ja dat, er, dat weer een beetje leven komt. Ja, nou, zo zeggen. is het. Een beetje leven in de brouwerij en, en zeker wat de, wat de zomertijd betreft natuurlijk. He, want, ja. ja. We worden allemaal een beetje succesnerig als we allemaal thuis moeten blijven in de zomer en we kunnen niet op vakantie we kunnen niet weg. En, uh, ja, dat is ook... Aan de ene kant is dat ook de snap, maar ja. He, wat moet, moet even... En, uh, ja. Absoluut. Het is niet anders. Nee, zo is dat. En dat, uh, ja, dat, daar moeten we helaas mee dealen met z'n allen. Maar ja. Uh, ja, als, we, als we met z'n allen de schouders eronder zetten, zeg ik maar, dan moet het goed gaan komen. En zo is het. Hé, hey, ik zou zeggen, uh, ja, vanaf deze kant natuurlijk Heel hele fijne feestdag, uh. Dankjewel. Ondanks, uh, uh, ik... ondanks uh, ja. Ja, deze, deze crisis natuurlijk. Uh, ja, ja, gaan we er gewoon van genieten. Absoluut, dat wens ik uh, jullie en ook de, de luisteraars van Zandvoort FM natuurlijk ook. toe. hele fijne feestdagen, ik probeer er toch iets moois met elkaar van te maken. Ja, zo is het. En, uh, ja, vooral heel veel geluk en gezondheid voor 2021. Oké, okay, en dat uh, vanaf onze kant naar jou toe natuurlijk uh, ja, hetzelfde. Dankjewel. En uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Oké, okay, gaan we zeker doen. Nou, lieve luisteraars, probeer het geluk te zoeken in de meest kleine hoeken en uh, bij elkaar. En daarom een mens wil toch gelukkig zijn. Zo is het. Hey, Penny, ik zou zeggen een heel goed weekend. Dankjewel, fijn weekend. Goed weekend, hoi hoi. Ieder mens wil toch gelukkig zijn. Want het leven het is zo kort. Ieder mens wil toch gelukkig zijn. Hoopt ook dat dit wordt. Ieder hart heeft wel een stil verdriet. Geluk is soms zo schaars. Maar mensen piekeren, dat helpt niet. Laat de hele wereld aan je laars. Niet zo fijn klink maar, drink maar La la la la la Een mens wil toch gelukkig zijn Ja la la la la la la la La la la la la la la la la la Een mens wil toch gelukkig zijn Voel je vrij En maak eens wat plezier Kijk niet achterom Wat geweest is is geweest, doe dus niet zo dom Vader Tij had op zijn schouders op Die heeft lak aan de rest. Want hij weet, dat is de grootste mop Wie het laat lacht, lacht het best En daarom Lach maar, zing maar La la la la la, leven is zo fijn Wil toch gelukkig zijn? Ja, la la la, ja, la la la, la la la la la, ja, la la, ja, la la la ja, ja, ja, Die zijn dan allemaal over Heddy. Ja, ook nog. en uh... Ja, een mens wil toch gelukkig zijn. Dit is Omi. En hij bent over, cheerleader. When I need motivation. My one solution is my queen. Cause she's this strong. Yeah, yeah.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 klanken ja, ondanks uh, ja, dit uh, winterweer, tenminste, ja, het is, het is vandaag is het wel wat zacht. Uh, Goedenavond Bert en Beb. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. hey geweldig. Ja, ik heb jullie clip uh, mogen ontvangen. Ja, gezellig. Altijd leuk eventjes in de uitzending mee te zijn, jongen. Ja. Ja, ja dat zei hij, ah, Ja, leuk, ja. ja, geweldige clip, joh. Ja, een ja. ja. ja, toch? Ja. ja, heerlijk, ja. Echt, uh, echt een goede kerstfeer zit erin. Hoe vond je Sinterklaas in het eind? Ja. Ja, geweldig. We ja, ja, ja. Vredelijk gelach, hoor. Ja, ja, ja. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Ja. Hé, hey, maar ja, is, ik vind het heerlijk nummers. Ja. Ja, maar krijg je van de week te horen, het is een soort Polonaise kerstlied. Ja, nou nee, maar ik bedoel, ja... Dat... Deze tijd is het toch een kwestie van een beetje gezellige vrolijkheid, toch? Ja, zo. En dat, is, dat is normaal gesproken. Sorry, Bep. Dan moeten we er een beetje de leut in brengen, zie je niet? Ja, toch? Ja, ja. ik bedoel, het is al saai, zo. Zo is het. We gaan elkaar helemaal niet meer opzetten. Ja. Dan doen we het op deze manier, hè. De ja. kerst komen maar naar je toe. Ja, als je ja. niet ergens naar dan komen wij wel naar je toe. Ja, nou ja, dus de, de, de, koffie, de koffie staat bruin. Ah, wat gezellig. Nou ja, in het nieuwe jaar gaan we dat allemaal weer doen. Ja, ja, toch? Dan we kunnen we weer van alles verwachten, hoor ik dit op het nieuws. Hè? Oh ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja, zeker. Voor, voor het weet zitten we met de kerst gewoon, de, met tweetjes gewoon binnen. En iedereen... Ja, bij de open haars. Ja, zeker. Nou, daar zitten we nu al, dus uh, dat, dat kan niet missen. <laughs> hey, maar, uh, ja. hoe, hoe is het eigenlijk, uh, de, de, de clip? Uh, ja, Vertel eens wat meer. Is het goed ontvangen? Nou, ja. ja, hartstikke goed, jongen. Nou ja, we begonnen natuurlijk in de zomer dat we het allemaal hebben opgenomen. Ja. Hè, want ja. daar kon het allemaal wat meer. Dus we dachten, nou, we nodigen Sinterklaas ook meteen ja. uit. <laughs> <laughs> Eén keer, maar in het hele zomer. zo ja, so is het. Ja, we dachten we beginnen maar een beetje vroeg mee. En dan als krijg je dat gelaten? want we zagen het natuurlijk al aankomen. Ja, die ja. ja. al lang. Die zagen ja. het al aankomen. Ja, ja, ja, ja. We gaan het dus even lekker, leuk doen in de zomer. Nou ja, en inmiddels die zie je natuurlijk, uh, die zien een week uit of aan, Ja, een week ja, of zo. Een week, week ja, was Ja, ja je uit ja. de première. Jongen, ja. ja en uh, nee, dit, dit wordt hartstikke goed ontvangen jongen, we krijgen de ene een leuke bericht ja, met de andere, en we kregen vandaag kregen we nog een een, een of andere ja, dat was, was een cartoon kregen we toegestuurd, en het oh, stond ja. ook op, van met kerst kom ik naar je toe, en er stonden allemaal mensen op die waren met de kerst met, met heel veel mensen bij elkaar aan het eten en dan kwam de politie binnen gestormd. Okay. En Ze zei oh, zo ga jij gauw in de badkamer of ga jij gauw daar naartoe, weet je wel dat ik ja, moest luchten, uh, en dat die politie kwam Nou, ik heb met de barsten gelachen. Ja, ja. Ja, dat is toch heerlijk. Wat zijn jullie hier aan het doen? Zijn jullie soms hier een bankroof aan het voorbereiden Dat is niet over in het nou, Ja. Ja, maar dat is toch heerlijk. Even gekkigheid. Ja, ik bedoel, hè? deze tijd moet het kunnen. Zo nou, ja, weet het hoor, ja. lekker lachen met nou, jou. Nou ja. ja, weet je, je moet er je moet echt passen, hoor, in de zin van, uh, als je dit zegt, of, uh, of voor je nee. tijd krijgt, mondkapje uh, tegen je kanus. <laughs> dat, is, dat, is de nieuwe, dat, dat is de nieuwe titel. Wat, wat zeg je? Dat is een nieuwe titel. Ja. <laughs> mondkapje voor je kanus. Ja. Dat <laughs> Ik vind het niet meer staan, zijn kappie. Want als ze me afdoen, dit ik voor goed. <laughs> het wordt alleen maar beter. <laughs> <laughs> Dat kan jou ook niet betalen. <laughs> maar goed, ja, jongen, we gaan gewoon lekker door. En um, ja, ik vind het, wij, op wij vinden het heel belangrijk. om gewoon het hier goed brandend te houden. En gewoon, uh, ja, vooral uh, zeker in deze tijd, we gaan, kijk, we gaan natuurlijk daar de 21ste december. Ja. ook een hele belangrijke dag is gewoon, buiten het feit dat het natuurlijk midwinter is. Ja, ja een, en, en dat is uh, de, de, ja, de kortste dag eigenlijk, hè? De ja, kortste dag, maar dan ja. moeten we vooral op die dag helemaal ons liegen laten Zo, schijnen. Precies. En allemaal positieve dingen denken, nou, dan Zo gaat het volgens het. mij allemaal goed komen. Gewoon, kijk, laten we even niet vergeten, kerst ging wel... Uh, ...om het kerstkind. En het kerstkind staat gewoon op de, over de liefde. Ja, dat ging, ja. Om, dat ging het eigenlijk over. Weet je, ja. alle ja, verhalen al vergeten. maar het ging om de liefde. Ja, nou dat, dat, dat zal ongetwijfeld gevierd worden, deze, deze coronaperiode. Ja, de GELACH ja, er, er wordt volop liefde gebedreven. Ja. Ja. De babyboom is onderweg. Ja. We erin en we laten ons lampje lekker schijnen en dat uh, raden wij ook iedereen aan, blijf gewoon goed, vol goede moed en uh, ja, kijk, kan je niet met kerst ergens naartoe, nou, dan komen wij wel naar je toe. Ja, Zo is het. Dan moet je, moet je ons liedje maar even luisteren. Ja, dan ja de toch. Website, de website, web en web.nl en dan uh, kun je alle filmpjes zien, eh, ook die waar jij het over hebt, die, die kerstquiz. Ja, ja, ja. Ja, gewoon even, even lekker ook naar YouTube gaan. Dan kun je ook uh, de kerstclip zien. En, en uh, uh, zijn er nog wekelijkse opnames, uh, tenminste? Of maandelijks? Nou, op dit moment niet. Maar ik kan je verklappen. Dat we in het nieuwe jaar. gaan we helemaal weer van start. We gaan. Uh, het zal wel even wat duren hoor, een maandje of wat. Maar we gaan beginnen met BBB. Kijk, ja. we hebben natuurlijk DWBB. Dat is onze talkshow. Dit ja. doen we via Pep en Pet. Ja. Maar we gaan ook BBB doen. Dat is. Uh, Beb, de Bep en Bep. Bingo show. Bingo show. So Aha. We gaan Aha. een bingo show doen. En okay. de mensen kunnen dan verwachten. of we het nou bij een thuis doen. of we doen het in een zaaltje. Weet je, voor de, de plaatselijke. Ja, Van de, badkamer tot buurt thuis. Ja, so. okay. zoiets. En dan gaan we gewoon met onze liedjes. gaan wij uh, uh, uh, met Bep achter de ballen. Gaan wij uh, de prijzen uitreiken. Gaan we een lekkere gezellige meezingavond organiseren. En voor bedrijven is het ook een soort teambuilding gelijk. Ja. En Annie gaat ook ja, maar mee. Ja, vrouw Annie ook. Die zit bij de kassa. Die zit bij de kassa. Ja, ja. Nou, dat komt allemaal goed. <lacht> dat hoor ik al. <lacht> dus we een hele gezellige Amsterdamse avond. Met kaas, uh, ossenworst en bitterballen. Dus uh, daar gaan we lekker los. Zo is zitten, De chocoladefonteintjes en noem maar op. Ja, precies. Dus uh, dat gaan we het nieuwe jaar doen. En we gaan ook weer een, uh, een gaan we maken. Uh, met met uh, ja, onze liedjes erin. Dus uh, we, we krijgen het nog druk genoeg. Het levert uh, voor ons toch helemaal geen, geen shoe op. Maar dat maakt niet uit. Wij hebben een lol. -ie... Als je een lol maar in hebt. Zo is, de is de Zo is het. Zo is het. We gaan hem lekker draaien voor het nieuws van, uh, van 8 uur. Want we zijn al een ja. beetje uitgelopen. We zijn al een beetje laat. Maar goed, mag de pret niet drukken. Helemaal goed, jongens. Waareteg ik eerste dagen, jongen? Ja. een hele fijne dagen ook en uh, geniet, uh, geniet van elkaar en zeker ook uh, van de dagen. Nou, is het jongen. Jullie ook. En uh, dat komt helemaal goed, Zit in de marine, hoor? Ja. Ja. Kondig hem maar aan, hoor. Kondig hem maar aan. Ah, dat is een kerstclub van dit en dit en daaraan zaten. Oké. Komt hij. Een een een ezel. Zo is het. Hé, hey, goedjes. Ja, Hoi, oh, oh, oh. Naar het kerstfeest! Ja! ja! En met kerst kom ik naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Laat laten sneden voor de gaan, het mag van ons heel lang. Kerstfeest zijn. Oh, wat heb ik erin Heel vroeg in september Droom ik weer van december De tijd van warmte en geluk Ik voel de kriebels in mijn kuiten Ik ben gewoon niet meer Goed, te stuiten Drie maanden is nog wel een hele rug ah, ja. En is het eindelijk dag gekomen Hangen de ballen in de bomen Zijn de wazen en het oogste bier in huis De buiven hangen Wezen. de sterren voor de ruit En zie ik volop lichtjes buiten Zit ik geheim met kerstgezellig daar met kerst kom ik naar je toe Ik kom naar je toe Ik laat de kaarsjes voor je branden Met kerst kom ik naar je toe Geen hond legt ons nu nog aan banden Zeg, zing even mee Met kerst staan wij voor de deur Goed zo jongens Met missel toe en denne geur. We gaan steeds sneller in galop Dus die hart maar op En laat het even snemen voor de geur Zit zitten gluur en het klaar. We zijn er bij elkaar en mag het heel lang kerstfeest zijn. En zeg, zouden we het halen? Ik zit er al aliballen. Ik zie mezelf al zitten bij het vuur. Um, ik wil geen kootje vatten. Ik heb last van koude jatten. Maar zot toppen de ons laatste uur. Kijk toch eens uit je doppen! We zijn niet meer te stoppen. Ons vee slaat uit zichzelf hier op hol. Pas op na, toch ik val. Ze maken al die stal. Zeg doe ik dit nog steeds wel voor Met het kerst kom ik naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden. Met het kerst kom ik naar je toe. Mijn hond leg ons nu nog aan banden. Met kerst staan wij voor de deur, Met mistel toe en binnen. de gas is gaan sneller in galop Dit stookt hier haar maar op En laat het even sneeuwen voor de gein Zit de gluwen en mag ons klaar Stijn zij bij elkaar en mag het heel lang Kerstfeest zijn Ja we zijn Kerstfeest in ons huis. Met kerst kom ik naar je toe. Ik wil je Ik laat de kaasies voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Met kerst dan wij voor de Ja, aan zijn cijfer weer. Met misel toe en dénere. We gaan is sneller in galop. Je stoot die hard maar op, de laat het even sneden voor de gren. Zet de gluurlijke mama's glad, stek zij ze er bij me en lag het helaas. En dat doet wel helaas. Langst in de dus sfeest zijn. Ja, wat doe je? gezellig wordt. Ja, Zo, nou, dat waren ze dan, Beb en Bert. En daarna zaten, met kerst kom ik naar je toe. Het jaar is tijd. Momentum voor mij. En uh, ik zou zeggen, bij deze neem ik gelijk afscheid van u. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, wees, uh, wees voorzichtig. Blijf gezond. En graag tot volgende week. Groetjes, bye bye. Zwaai, zwaai. De tijd ik maak door. En geef geen gehoor. Om stil te slaan. IFM wensen u allemaal fijne dagen en een voorstel.